In het centrum van Moskou zijn drie treinstations ontruimd... na een anonieme bommelding. Zo'n 3000 reizigers zijn in veiligheid gebracht, meldt de Russische media. In Rusland is het vandaag een gewone werkdag... dus er zijn veel mensen onderweg. Vanuit de getroffen stations vertrekken treinen naar Sint-Petersburg... en het oosten van de Rusland. Ook stoppen er veel forense treinen. De politie doorzoekt de stations in Moskou nu met speurhonden. Twaalf jaar na de verwoestende tsunami in Azië zijn er in Thailand nog altijd 400 mensen niet geïdentificeerd, meldt de thaise politie. In Thailand kwamen bijna 5400 mensen om het leven. De politie heeft de afgelopen jaren duizenden nabestaanden gezocht om zoveel mogelijk lichamen te kunnen identificeren. Naast Thailand werden ook Indonesië, India en Sri Lanka hard getroffen door de tsunami op tweede kerstdag 2004. In totaal kwamen bijna 230.000 mensen om het leven. En bij het huis van George Michael in Groot-Brittannië... steken mensen kaarsen aan. Ze rouwen om zijn plotselinge dood. De zanger stierf gisteren in zijn huis in Oxfordshire, Volgens Amerikaanse media aan problemen met zijn hart. George Michael werd begin jaren tachtig bekend met het duo Wem. En had daarna een succesvolle solocarrière. In totaal verkocht hij ruim 100 miljoen platen. George Michael is 53 jaar geworden.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 Dit is Kerst met, ZFN. met nu. de Met met de de Muziek Boulevard. Can in love our in love all in all we soon in That we one, one in all we long to de To give them all we can Till the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 Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner en Blitzen. Hold on now, don't you recall, the greatest.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 Take us to heaven to live with thee there. Kerst op je radio, met zief en hele fijne dagen. Laat Van een piek. Ja, kerstmis, kerstmis, op mijn koffie zit wat droom. En door het hele huis klinkt mooie kerstmuziek Gisteren Kerst konijnen en kalkoen. Garnalen, cocktail, ham uit de Ardennen plus Meloen. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom. Met honderd mooie ballen van een piek. Ja, kerstmis, kerstmis en mijn tante en mijn oom. Die komen tweede kerstdag niet, want die zijn ziek. Kerstmis, kip, konijnen en kalkoen. Vernalen cocktail, ham uit de Ardenne plus Meloen. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom. Met honderd mooie ballen van piek. Kerstmis, kerstmis, heel mijn smoking zit vol room. En van mijn vlinder strikje knelt het elastiek. Kerstkans, kip, konijnen, en koe. Garnalen, cocktail, ham uit de arendennen plus meloen. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom. En door het hele huis klinkt mooie kerstmuziek. slowly fade away in the glow of the evening sun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 When you find peace of mind, leave your worries behind. Don't say that it can't be done. With a new point of view, life's true meaning comes to you. is for everyone Peace is for Stuur jullie allemaal fijn.